4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Zometeen deel 2 van ons politieke vragenuurtje. Met daar onder meer overleeft het kabinet de gemeenteraadsverkiezingen. Dat straks in de villa. Nu is het NOS-journaal. Renate Evers... De strijdende partijen in zuid sudan hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat hebben enkele Oost-Afrikaanse landen laten weten. In een verklaring schrijven de landen dat president Kier en de rebellenleider Machar het eens zijn geworden over een wapenstilstand... en dat ze allebei vertegenwoordigers naar Ethiopië sturen voor overleg. En dat moet leiden tot een permanent staakt het vuren.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 Het weer, plaatselijk regen of motregen. Aan zee, en krachtige zuidelijke wind. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen nat. Morgen, nieuwjaarsdag, vrijwel overal droog en af en toe zon. Smiddags is het 6 tot 8 graden. Bij de ANWB zit René Passet met de files. Ja, het zijn er maar twee. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knap het Lunette en knap het Oude Rijn. Twee kilometer. En in het Westland is een ongeluk gebeurd op de A20... van Rotterdam naar Hoek van Holland... Tussen Vlaardingen-West en Maasluis 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. De N331, de weg Zwolle-Emeloord... is in beide richtingen dicht na een dodelijk ongeluk... tussen Stadhagen en Hasselt. Nou, dan sterven wij nog even. Tot zo. Wij van Indie Pender merken dat er nog veel vragen zijn... over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar... om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze...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 Tot half vijf. Met de Tweede Kamerleden Mona Keijzer van het CDA... en Kees Verhoeven van D66. En onze trouwe pennenleden... de parlementaire journalisten Jos Heijmans van RTL... Ria Katz van het Financiële Dagblad... en Tom-Jan Mees van NRC Handelsblad. Ja, Ria Katz had het voor het nieuws over uh, maart uh, dit jaar. Want dan komen de CPB-cijfers die volgens haar gaan tegenvallen. Maar... Oh, samenloop der samenlopen van omstandigheden, Jos Heimels. Dan ja. hebben we ook de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, die worden heel interessant. Maar dat... wacht even, even de volgorde. Komen die cijfers <laughs> voor de gemeenteraadsverkiezingen? Want dan kunnen de campagnevoerders dat nog even leuk meenemen, de ik tegenvallende weet het niet. Komen ze uh, voor, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. voor de gemeenteraadsverkiezingen. Oké, okay. dus dan worden ze nog belangrijker, die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, die gemeenteraadsverkiezingen, daar heb je één probleem mee: dat, dat een derde ongeveer stemt op lokale partijen. Dus. Die tellen al niet mee. De PVV doet maar een twee gemeenten mee. Uh, dus dat geeft ook een uh, vertekend beeld. Maar wat heel interessant is... wat, wat gebeurt er in de coalitie? Uh, VVD en Partij van de Arbeid. VVD heeft uh, vier jaar geleden uh, fors verloren... Ja. PvdA heeft vier jaar geleden zich uh, redelijk uh, hersteld. Dus wat, je krijgt een situatie, als je, als je kijkt naar de peilingen waar PV, uh, PvdA en VVD er allebei uh, tamelijk beroerd voor staan... dat het verlies bij de PvdA waarschijnlijk virtueel groter zal zijn... dan bij de VVD. Dan ontstaat er gedoe in de coalitie. Mm -hmm. Want... Ook al rust hun, hun, hun coalitie op die zetels die ze bij de Tweede Kamerverkiezing hebben gehaald. Je krijgt toch altijd een, een sfeer dat de ene partij uh, wat minder verliest dan de ander. En die partij zich groter gaat voelen, belangrijk gaat voelen, meer gaat verlangen. Dus de kans is heel groot dat, dat de VVD denkt, we kunnen wel wat meer binnenhalen. Want de Partij van de Arbeid is uh, virtueel wat kleiner geworden. Nou, dat levert een instabiel kabinet op. ik denk ook dat Rutte het... Uh, dat Ru Ru Ru het uh... Eigenlijk heel zorgelijk zou vinden als de Partij van de Arbeid echt heel veel verliest. Juist omdat hij helemaal geen gerotzooi wil. En eigenlijk het liefst die Partij van de Arbeid achterban zo rustig mogelijk wil houden. Oh ja, dus dat hij er die... helemaal niet zo blij mee zou zijn. Nee, daar als... zal hij ook niet blij mee zijn. Daar heeft hij ook groot gelijk. En alleen hij gaat er niet over, daar gaat de kiezer over. Ja. Nee, maar hij gaat tot, Tessel bedoelt natuurlijk... hij zal dat triomfalistische niet dat uit denk ik ook zenden. Niet. Nee, zenden. Nee, men moet ook een campagne voeren. Toe. Maar nee, in Terren wel. In, ter in, wel. De, in die, ja. die treffesaal daar, ja. daar gebeuren In die wel, dus, Kees hoeven dus, daar wordt gewoon gezegd... Uh, jullie hebben het wel begrepen, hè, deze uitslagen. Nou, kijk, weet je wat het leuke van deze verkiezing is? Uh, kijk, normaal bij Tweede Kamerverkiezingen... dan heb je een eindige periode, dan is het, par, dan is het kabinet is dan klaar... en dan heb je verkiezingen en dan, dan weer een nieuw kabinet. Bij gemeenteraadsverkiezingen is het natuurlijk zo... dat men gewoon wel vol de campagne in moet... en vervolgens weer met elkaar door moet in dezelfde situatie. En dat maakt het, zoals, zoals Jos Heidman zegt, inderdaad spannend... als de PvdA te veel verlies zal dat onderste uh, geven. Want dan ga je er dus vanuit nou, dat ja, de campagne die... helemaal over landelijke thema's gaat... Nou, dat, dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat, dat verschilt. Kijk, 90, 70 tot 90 procent van de mensen stemt op basis van het landelijke beeld. Dus de landelijke situatie is belangrijk. Ook bij lokale verkiezingen. Het gekke is dat heel veel mensen inderdaad ook weer op lokale partijen stemmen. Dus of je kiest een lokale partij waarvan je wint, die doet het goed op lokaal niveau. En heel vaak stemmen mensen landelijk op basis van de situatie landelijk in de Tweede Kamer. Uh, ik denk dat het hele spannende verkiezingen gaan worden. Uh, de Partij van de Arbeid zal het zwaar gaan krijgen. Maar spannend voor het overleven ook, van voor, het kabinet. Daardoor ook. Als de PvdA ja. veel verliest... En daar ziet het nu toch wel naar uit. Met name op belangrijke plekken voor hun als de grote steden. Utrecht, Amsterdam. Staan ze echt Rotterdam, lager. Rotterdam. Veel druk. D66 kan in Amsterdam mm. begroot worden, kan in Utrecht begroot worden. In Rotterdam heb je leefbaar met, uh, met uh, die uh, ja, Roos Eermans. Ja. Dat zijn kandidaten van formaat ja. die gewoon, ja, de PvdA aan de druk zitten. Dan gaan al die wethouders gaan dan tegen hun uh, kopstuk in Den Haag zeggen. Jongens, wat is er aan de hand? En dan krijgen die onders ja. die. De die de Kijzer, het zal in ieder geval zo zijn dat de regeringspartijen, natuurlijk, de landelijke politici van die partijen, zich voluit in die campagne gaan stoppen. Storten. Het CDA kan dan niet achterblijven. Waar gaan jullie mee die campagne in? Um. Kijk, ook aan, aan mij zijn al een heleboel verzoeken gedaan. Uh, en aan meerdere mensen in onze fractie die op onderdelen... die van, voor gemeenschap van belang zijn om uh, te komen spreken. Ik uh, zal dat ook uh, zeker doen. Uh, en volgens mij, ik deel helemaal niet zozeer... dat uh, op lokaal niveau er altijd maar uh, gestemd wordt met het oog uh, op Den Haag. Volgens mij wordt lokaal niveau uh, heel erg goed door mensen gekeken... van wat hebben deze mensen voor, uh, voor onze stad gedaan. Uh, wij zien uh, de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. We hebben in de afgelopen uh, gemeenteraadsverkiezingen... Drie gemeentes in Friesland en Alphen aan de Rijn heeft het CDA het heel goed gedaan. In volgens mij drie van de vier gemeentes de grootte overal gewonnen. Dus dat is op zich voor ons een goed begin. Waar zullen deze verkiezingen over gaan? Ja, ik vermoed heel erg over de langdurige zorg. Dat komt omdat dat bij de gemeente terugkomt. Ja, heel veel van de zorgtaken die nu nog bij het Rijk zitten... gaan over naar de gemeente. met een flinke korting. En dat zullen mensen direct gaan merken. Ja. Maar dan is het toch een landelijk thema. Nee, want het zal uiteindelijk. Ja, het is, het, het, kijk, het, het, het is door landelijk, maar het gaat decentraal uitvoeren. Ja, maar het gaat ook parallel lopen. Het gaat parallel lopen. Want uh, ik verwacht binnen een week de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning uh, in mijn postvakje. Uh, Daarin gaat uh, geregeld worden dat er allerlei zorgtaken overgaan naar de gemeente. Daar zitten flinke kortingen op. Waarvan uh, gemeentes uh, ja, steeds zeggen: van ja, op deze manier kunnen wij het niet uh, gaan uitvoeren. Ze hebben net wel weer een akkoord ge ge gesloten. Maar ja, ik vraag me af wat dat gaat betekenen voor, uh, voor mensen die zorg nodig hebben. Mm -hmm. En daar zal met name het in de verkiezingen ook uh, zeker over gaan. Dus ja, het zal wel in die zin overlopen. Omdat in dezelfde tijd waarin de wet maatschappelijke ondersteuning behandeld wordt in de Tweede Kamer. Mm. zijn ook de campagne ja. voor de gemeenteraadse is Hoe dan ook, de landelijke politiek zal het op zichzelf betrekken, de uitslag. Hoe de kiezer lokaal nou gestemd heeft, ook. Ja, maar ik denk ook dat je hem kunt wegredeneren, eerlijk gezegd. Door de aspecten die Jos net noemde. Dus de PVV het feit die dat een kwart lokaal gaat stemmen... Nee. en dat de PVV in feite Bij niet meedoet. meedoet ja. Dus uh, de kans dat je verliest is daarmee ook een stuk kleiner, vergis je niet. Ja. Uh, uh, uh, dus... Uh, en, en iedereen weet bovendien dat er twee maanden later Europese verkiezingen zijn. En als de PvdA dat zal wel een dauw krijgen bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen... zal, dat weet je ook vrijwel zeker, de VVD het heel slecht doen... bij de Europese verkiezingen. Met andere woorden, binnen die coalitie is er denk ik ook heel veel uh, incentive... heel veel behoefte om, uh, om het niet te groot te maken. Bij de PvdA, dat, dat ben ik wel met Kees eens... Uh, bij de PvdA zul je veel van die wethouders krijgen... Die uh, denken wel, jee. Yeah. Nou, ik bedoel, de PvdA is zo georganiseerd dat. Mensen met frustratie over, uh, over mislukte loopbanen... die kunnen hun ei in zo'n partij altijd vrij goed kwijt. En mm. daar hebben ze natuurlijk ook een traditie in. Dus dat gevaar lopen ze wel. Dat is management. Dat moet Er ja, gaan ze een heleboel uh, wethouders en, en raadsleden ja. van pvda Huizen die raken hun bij. Met name ja, grootsteden, je dat zien, Den Haag, uh, Rotterdam. Daar ligt dat allemaal heel gevoelig voor. Ja. Zo. Ik denk dat het ook heel erg in het landelijke... juist getrokken wordt de komende weken. Vanaf Als ze terugkeren vanaf de reces. Want niet alleen de, jeugd, de jeugdzorg gaat ook naar de gemeente... De langdurige zorg, zei Mona er al. En daarnaast een uh, groot gedeelte van de arbeidsmarkt. Bemiddeling voor zwakkere groepen. Ja, PvdA en VVD hebben dit min of meer bedacht. Die willen dat natuurlijk dat het een succes wordt per 2015... als het wordt ingevoerd. Die zullen de komende weken proberen... om elke wethouder uh, voor de camera te brengen... en zelf uh, voortdurend uh, proberen... Ja, ze willen daar hun beste ja. mensen hebben. Zitten. Ja, maar ik, ik denk toch dat je daar. Je kunt daar, je kunt daar wel hele mooie verhaaltjes voor houden. En over jullie ook. Houden. Maar uh, mensen voelen heel erg wat er, uh, wat er aan het gebeuren. Wat er te gebeuren staat. Dat er heel veel taken overkomen naar mm -hmm. de gemeente. Langdurige zorg is nu geregeld. Hè. Je hebt na een onafhankelijke indicatie recht op zorg. Als je de rest van je leven zorg nodig hebt, dat wordt straks. Um, onderdeel van ja, hoe die wet eruit komt te zien... ik weet het nog niet. Maar dat wordt trek maar afwachten wat je krijgt... met heel veel geld uh, minder. En dat voelen mensen gewoon aan hun water. En dan kun je wel mooie verhalen houden... maar uiteindelijk is wel maar, de vraag... Maar, waar kan ik straks maar op rekenen? Daar zit het echte belang. En dat ben ik wel met, met, met Mona Keizer eens. Kijk, de, de gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen... die gaan over de bestuurslaag die het bij de mensen staat. uiteindelijk mm -hmm. dat zijn de, Die nemen de besluiten die het mensen het meest direct... het meest concreet, het meest tastbaar zien. De waterschappen, toch? Nee, wat de nee. waterschappen. Nee. Dan kunnen we het een andere keer... Nou, het, regen, het regent nee, maar de, al buiten, dus. zijn het gewoon even, We vertalen het nu wel heel erg door naar landelijk. En in die zin ben ik het met Mono eens. Het gaat natuurlijk om de lokale situatie. En uh, partijen die het goed gedaan hebben. Uh, die moeten ook laten zien dat ze inderdaad gewoon uh, hun best hebben gedaan. Voor de, voor de gemeente, voor de stad, voor, voor de regio. Maar het is onontkomelijk dat er inderdaad een relatie zit. Zowel landelijk naar uh, regionaal. In de zin van de decentralisatie van allerlei wetten die, die, die invloed heeft. En andersom ook. Lokaal zullen er gewoon altijd inderdaad verzoeken zijn om te zeggen: joh, uh, laat alsjeblieft uh, ook onze landelijke kopstukken langskomen. Is het ook het niet een totaal houden? cliché vanuit Den Haag om altijd Samen te zeggen school. dat de gemeente zo dicht bij de mensen staat? Nee, dat misschien... hoor ik namelijk steeds. Maar als je kijkt naar de opkomstpercentages, die zijn natuurlijk dramatisch. Ja, maar... Zeker de laatste keer. Dat is, dat is dan uh, meer, een, uh, dat is meer een, een, een, een democratisch marketingprobleem, om het zo maar te zeggen. Mensen, ik, ik zou dolgraag hebben dat veel meer mensen voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden laat gaan. Vergis uh, je niet hoeveel invloed een, een wethouder kan hebben voor een, een ZZP'er, voor een klein bedrijf. Uh, voor een huishouden. Ik ben het uh, volledig met je eens. Uh, laten we even uh, naar, uh, en zo kan ik nog wel even la, doorgaan. Nou, maar daarom, ja. daarom, denk <laughs> ik. Daar ga ik nu een stokje voor steken. Oh, dat we, dat niet uh, ja. Laten we even naar de volgende verkiezingen gaan. Er werden al even genoemd ja. die Europese verkiezingen. We weten dus dat gemeente, gemeenteraadsverkiezingen zal toch ook veel landelijks meespelen? Of wat ooit landelijk was, maar nu bij de gemeente ligt. Wat speelt er eigenlijk mee, denk jij, Tom? mee is, bij die... Europese verkiezingen, is dat meer dan meer of minder Europa? Gaat dat om iets anders inhoudelijks ook nog? Nee. nee, daar gaat het om. En, nou, en de, hier de eer, eer liggen de kaarten voor de coalitie echt heel slecht. Omdat als jij de, de SCP... Die doen echt goede onderzoeken naar de, de, het, het, het, het, het oordeel over Europa... Het vertrouwen in Europa is echt heel laag. Het sociale contrapplanm-bureau. Ja, ja. heb je hebt een samples van 40.000. Dus dat zijn geen pijlinkjes van de hond. Maar dan heb je echt grote groepen die, die gestructureerd antwoorden geven. Waardoor je echt een goed, fundamenteel beeld krijgt. Ja, het vertrouwen in Europa is laag. De behoefte om meer taken in Europa af te staan is nagenoeg nul. Uh, en dat, en, de, en uh, het kabinet is gedwongen door de stand der dingen in Europa... om meer taken aan Europa af te staan... En om meer vertrouwen in Europa te stellen. Dus de anti-Europese partijen hebben een makkie in die mm -hmm. campagne. En, ja, en, en een fascinerend bijaspect hier is dat uh, de, de Rutte ervoor heeft gekozen... om het liberale leiderschap van, van Verhofstadt, uh, een federalist... En naar Europa te transponeren, met andere woorden, die heeft zijn eigen campagne het nog veel ingewikkelder gemaakt. Ja. Mm -hmm. uh, dus daar liggen echt enorme kansen voor iedereen die anti-Europees ja. is. Uh, Moda Keizer, Europa. Het, het interesseerde vroeger nooit iemand een bal. Nu is het, het speelveld voor veel heftige demagogie. Hoe gaat het CDA zich hierin opstellen? <kijs> Wat je volgens mij moet doen is als je naar Europa kijkt, is jezelf eerst eens realiseren hoe wij als klein land afhankelijk zijn van het buitenland. Dat, dat is één. En vervolgens naar Europa. Ik zeg altijd op een, oh ja, ik, ik kijk altijd op een hele praktische manier dus naar uh, Europa. Uh, al dat uh, gedoe van ja je bent voor of uh, als je niet alles omarmt van Europa ben je tegen en als je niet volledig. Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Waar het om gaat is dat we Europa nodig hebben ja. en dat je heel kritisch moet kijken naar wat Europa wel mag doen en wat Europa niet mag doen of niet hoeft te doen. De uitbreiding met Albanië bijvoorbeeld. Er is een motie in de Tweede Kamer aangenomen, ook gesteund door het CDA... waarin we gezegd hebben, Albanië kan er niet bij. Dat land, een rechtsstaat, hebben ze er niet. Corruptie tiert welig. Markteconomie kennen ze niet. Dus dat land moet er gewoon niet U bij. U gaat dus de en Europese, Europese campagne voeren... met een heel duidelijke lijst naar uw kiezers. van Jongens, hier is Europa geschikt en goed voor. Hebben we het absoluut voor nodig. Het lijstje van, van, van, van Buma. Dan van, van, ja, ja, is er duidelijk waar jullie de campagne mee ingaan. Is die die, ja. die, die, die, die Prus, eigenlijk niet klopt. Ja, dat ja, kijk, lijstje, je, kunt, je kunt er natuurlijk wel lacherig over doen. Nee, ze was niet bedoeld. Het lijstje moet dan wel kloppen. Als je over soevereiniteit praat, moet je niet met Komen. Dan moet je goed doordenken ja. waar je het over okay. hebt. Oké, ik maak en even mijn verhaal af. af uh, ja, dat, dat ja? is ook goed. Dank je wel. Ja. Um, dat is wel de manier waar je naar moet kijken. Wat gedraag je wel over naar Europa, ja? wat gedraag je niet okay, over naar Europa? Duidelijk. We hebben net de discussie van de bindende contracten uh, gehad. Nou, dat was niet bindend, zei uh, Rutte. Wel zeker. Is inmiddels ook uh, teruggedraaid. Maar dat is precies wat mensen niet willen. Want je raakt je autonomie kwijt. Europa gaat niet over onderwijs. Europa gaat niet over pensioenen. Europa nou. gaat niet over sociale zaken. We kunnen prima zelf. Waar gaat Europa? Wel over goed bankentoezicht en bijvoorbeeld milieu, want dat is grensoverstijgend. Nou, en als je op die manier naar Europa kijkt, dan snappen mensen het ook en heb je volgens mij een verhaal dat mensen een, begrijpen. Is een pro-Europese haal mevrouw Keizer. Ja, maar dat is op zich op toch ook niet verbouwd. Ik, ik, ik begon met, ja, ja, nee, me me met Albanië me en toen werd er gezegd van oh, dat is tegen Europa. Nee, je moet precies zijn over ja, Europa. Dat was ook de reden waarom ik het lijstje van Buma een half jaar geleden zo slecht vond. Want die had een soort aantal punten bedacht van dit is Nederland en dit is Europa. Nou, dat zo scheiden dat bleek niet te kunnen. Maar je moet inderdaad gewoon op een realistische manier kijken. Er zijn een aantal dingen die je nou eenmaal gewoon beter op Europees niveau kan oplossen. De interne markt levert onze ondernemers heel veel geld op. En ook dus elk huishouden wat weer werkt voor een van die bedrijven die exporteert. Dus ja. heel veel mensen hebben hun baan en hun inkomen te danken aan Europa. Het tweede is alles wat grensoverschrijdend is. Dat kunnen inderdaad vluchtelingen zijn. Dat kan natuur en milieu zijn. Uh, dat kunnen alle onderwerpen okay, zijn. Maar daar zijn jullie niet over eens. Ja, maar dat is dus niet, nou, niet anti-Europees. En dan gaan we dus, omdat er een soort gevoel is, omdat we niet in slagen om het Europese verhaal goed over het voetlicht te brengen, gaan we met z'n allen maar mee in een soort angstig verhaal. D66 doet dat dus ook niet. Nee, nee, maar ja, wat, minder nee, maar wat, Europa. Wat, Ik zou wat, zeggen, beter Europa. Nee, wat, wat Tom Jan zei over de coalitie. Dat ze het lastig gaan krijgen met het Europaval. Ja. Dat geldt voor d er helemaal. Want dat is een Europapartij. Nou, daarom geldt het voor ons juist niet. Kijk, dus moeten partij, zit, nee, je moet heel erg uitkijken Nee, we moeten altijd uitkijken. Uh, maar je moet vooral ook... Uh, we wij zijn zeggen in, slapen, wij zeggen in dan Nederland, dan? Ik zeg hier in Nederland bij, uh, bij jullie uh, op de radio... hetzelfde als wat uh, onze fractie in Europa en Europa zegt. Dus wij zitten niet klem. Wij VVD, niet wel. VVD wel. Zonder meer. Die zeggen ja. in, de, in de Tweede Kamer de raarste dingen. Uh, Mona Keizer noemde net al een voorbeeld. Ook die uitspraak van Verheij, dat is een soort sceptisch gewrongen verhaal... van jongens, kijk, ons is sceptisch en, en anti-Europa zijn. En in, in, in Europa stemmen ze 90% hetzelfde ja. als de D66-vrouw. Maar de VVD doet heel veel ja, in Dan krijg je probleem. Jongens, is, is dat nou een ben probleem? Niet. Ik, meen, uh, ik uh, heb een stuk gelezen waarin iemand een pleidooi... misschien was Tom Jan het zelf wel... een pleidooi hield uh, voor wel degelijk in Europa... een ander verhaal dan in Den Haag. Was jij dat trouwens? Nee, jij legt uit, uh, jij legt uit waarom ze dat doen. Ik, ik, heb, ik, ik nee, ben niet schuldig of... aan deze... Oké, okay, maar je ja, kunt je... Los het ergens. <laughs> uh, Jos? Ja, nou, ik, ik denk dat het Wordt Europa... Wordt daar misbruik van gemaakt? Ja, het, het, het is namelijk heel lastig uit te leggen. Want als je ook weer kijkt naar onderzoek... dan blijkt dat, het, dat 70% vindt Europa niks hè, de, uh, Daartoe opgeroepen door uh, onder meer uh, wilders... Uh, dat, dat herkennen mensen, daar moeten we niks mee te maken hebben... Mm. dat Brussel aan de andere kant ja, we wel op is hetzelfde ja. volk... wel heel ja. erg tevreden over dat we daar ja, toch wel in zitten. Want mensen hebben ook wel door dat we er geld aan verdienen. Dat blijft dus altijd lastig. En wat we niet moeten overschatten... is de invloed van Nederland binnen Europa. We gaan straks naar die stembus. 25, 27 zetels zijn er te verdelen van de 766... Ja, daar waar hebben we het, hebben het, over. het over? Nou ja, voor, waar hebben we het over, Tom-Jan? We hebben het over interne politieke verhoudingen... die door het hele Europa-debat wel onder druk komen te staan. Ja, nou ja, kijk, die, de, de, de, nogmaals, eh, eh, voor, eh, voor de VVD... dat wordt gewoon een heel ingewikkelde campagne. En, dit, en ik zie niet zo goed, in, op dit moment, het is allemaal een beetje koffie die kijken... hoe, hoe dat eh, goed kan aflopen. Ja, Ria, de... wat is wijsheid volgens jou voor de VVD? Um, ja, VVD is eigenlijk al te ver doorgeschoten in, het, uh, in, in de dus twee boodschappen. Dus. Geen in twee meer. boodschappen uitzenden. Enerzijds uh, toch heel pro-Europees zijn. En anderzijds uh, om de PVV in de wielen te rijden. Tenminste, dat te pogen om maar een anti-Europees verhaal af te steken. En mensen voelen echt wel dat daar, uh, dat, dat, dat, dat het heel verkrampt is. Dat het ook niet klopt. Ze zeggen ook, hè, uh, ook die hele verhalen altijd van. Ja, Europa die. Uh, pakt onze soevereiniteit af, weet ik veel. 99% van de wetgeving van Europa... wordt gewoon op verzoek van de nationale lidstaten gemaakt. Hm. En dat wordt ook in Den Haag niet goed verkocht. Ik wilde ten slotte even met jullie welnemen... terugkijkend naar dit jaar jullie allemaal vragen... wat jullie de meest opvallende brokkenpiloot vonden... het meest opvallende schandaaltje binnen een partij... het meest opvallende... Schandaal, misschien wel met een grote S. Het opmerkelijkste van welke aard ook. Van welke He? partij ook. En van welke partij ook. We beginnen maar ook bij uit de school geklapt worden door de twee partijen. Laten we hier zitten. Maar Laten we op rij beginnen, Jos. Nee, Jos, laat me even over. Oh, we beginnen even bij Kees nadeken, van Verhoeven. D66. Nou, Sla we ook maar even over. Binnen onze eigen nee. fractie loopt het echt als een trein. Oké, okay, de andere uh, partijen uh, dan. Daar kan ik weinig spannends over vertellen. En het lijkt me niet nuttig dat ik over uh, PvdA of VVD uh, schandaaltjes ga zitten vertellen. Terwijl we hier uh, drie parlementaire journalisten hebben die dat veel beter kunnen duiden dan ik. Ja, ik kijk er, toch ja, netjes, ik kijk ja, netjes. er ook naar me mevrouw Keizer gaat waarschijnlijk zeggen... daar sluit ik me helemaal bij aan. Laat ik gewoon een prachtig moment noemen uit het afgelopen jaar. Uh, de inhuldiging van onze koning. Ik vond het echt een hoogtepunt van het jaar. Prachtig. Okay. Heel mooi dat een gebruik maken van zendtijd. Ja ja, ja, ja, ja. Maar, ja, ja. Maar, ja, ja. ja ik sliep dus erbij. <lacht> <Interessale>, Interessant is <lacht> interpretatie van het begin, brokkenpiloot. dit maar goed. <truise> uh, ik, volgens mij, is de brokkenpiloot van het jaar eerlijk zegt Frans Wekers. Als je, als je heel eerlijk mm -hmm. bent, in de, die, die heeft met uh, zowel optreden de, met de Kleinsma in de... de Eerste Kamer doel je op? Sorry. Het optreden van hem met mevrouw Kleinsma in de Eerste Kamer. Nou, de, over de, uh, bedoel, de manier waarop zij, manier waarop hij en Kleinsma in staat zijn geweest om in de Eerste Kamer uh, die pensioen voorstellen die. Met de hakken over het sloop door de Tweede Kamer waren gekomen. Om, die, uh, om geen een, op geen enkele wijze steun te krijgen in de Eerste Kamer was spectaculair. En tegelijkertijd, die, die zaak om die toeslagenfraude, waarbij sommige kritiek wel overdreven was... had hij natuurlijk ook niet echt fantastisch aangepakt. Dus die man heeft het niet geweldig gedaan. Dat kun je onmogelijk verdedigen. Hm. Ja? Dus jullie vroegen om een brokkenpilote? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja? Ja. Hm? Nee, je... Ik ben het daar wel mee eens. En ik was ook heel erg verbaasd toen het pensioenakkoord... Uh, vorige week, of sorry, inmiddels alweer anderhalf week geleden... werd gesloten dat hij degene was die naar buiten kwam... en het ging presenteren, terwijl hij natuurlijk... van het dossier was afgehaald en... Het was afgerond door Dijsselbloem, Ja, maar dat is, dat is net als bij een voetbalwedstrijd. Ja. Een machtig mooie aanval. En dan staat er een Slimiel. Die die even pronkelijk zo in mag koppen. Dat gun je iemand dan. Nou, ik, ik vond het eigenlijk een beetje, een, beetje, een beetje jammer. Ik weet niet of ik dat zelf had gedaan, maar goed, moet hij zelf weten. En de grootste afgang van het jaar, dat zal Henk Krol zijn met zijn... Uh... Ja, vind jij dat, uh, Jos? Als je dan nou even ja, dat is dus naar... ook, ook een van die vele ongelukken. Hmm. En uh, geen handige, maar natuurlijk al lang en breed gebeurd... voordat hij uh, in de politiek kwam, althans in de landelijke politiek. Nu nog eens een ongeluk, een van de vele ongelukken. Nou ja, ik, ik zou het wat breder willen trekken. De hele VVD vind ik uh, een uh, brok ongeluk uh, eigenlijk. Ja, dat klinkt wat hard. Maar uh, loopt ze allemaal maar na. Uh, Rutte is al lang niet meer wat hij was in het begin van het kabinet. Vaak afwezig is ze niet bij op momenten dat er uh, echt besluiten moeten worden genomen. In het hele gedoe met, met Duivestein in de Eerste Kamer... heeft ze zich zeer afzijdig gehouden en heeft hij zich helemaal niet mee bemoeid. Alle ellende in de VVD met, met uh, mensen die uh, moesten vertrekken... of, of door uh, de rechter, uh, of althans door het OM, uh, op de korrel zijn genomen. Van Rij, Hooijmaijers, uh, twee Kamerleden die vertrokken zijn. Houwers uh, en uh, Matthijs Huizing. De, de VVD heeft op dit moment een hele slechte naam. Er gebeurt continu wat in die partij. Uh, ze doen hun best en ze roepen dan uit... ja, maar er komt toch een grote partij zijn. Nou, dat valt ook wel mee hoor, met 41 zetels. Vroeger hadden partijen wel wat meer zetels. Uh, ja, de... Gaat dat zich vertalen in verkrampt gedrag? Want ik hoor ook wel in de wandelgangen... toen we daar nog steeds rondliepen, hoorden wij ook verhalen... ja, de sfeer in die partij is ook veranderd. Als je op het... Ik heb iemand horen zeggen, als je nu op het hoofdkwartier komt hoofdkantoor, hoe heet dat, bij hun, dan voel je de, het verschil in sfeer. De verkrampheid, ook mede door al die dingen die er gebeurd zijn. Nou, ik weet, in, de, in de fractievergaderingen is dat volgens mij niet zo. Maar wat ik van individuele VVD-kamerleden hoor... is dat ze wel moeite hebben met uh, alles wat maar strenger wordt... en dat, dat ze echt niks meer mogen doen uit angst... dat de VVD daarmee weer in een kwaad daglicht komt te staan. Ja. Die verkrampheid is er sowieso. Ja. Kees Verhoeven, D66. We hebben daarover een aantal hele moeilijk moeizame dingen gehad... Mm -hmm. die, die eraan zitten te komen. Is er nog iets op een terrein waar we helemaal niet aan gedacht hebben... waar jij van zegt en met jullie partij... wacht even, daar moeten we straks heel erg voor gaan uitkijken... of zeg je, nou, als je ons erbij houdt, dan gebeurt er niks. Angst om te veel polderpartij te worden, hè? Nou, nee, dat is altijd, het is altijd gevaarlijk om te veel te gaan polderen. Want dan, dan ben je niet met democratie bezig. Dus dat is een goed punt. Maar ik maak me wel zorgen over het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar zit ook nog een heleboel uh, wetgeving en voorstellen aan. Waar wij in ieder geval heel kritisch naar kijken. Zo kan ook al geheel door de VVD bezetten. Ja, ja. en uh, dat zijn niet zozeer, wat ik zou zeggen, brokkenpiloten. Maar we noemen ze wel vaak het uh, duo uh, stevig aanpak. Of uh, nou, we hebben nogal wat andere bijna. Maar dat, dat, dat, daar gaat het nu niet om. Uh, en ik vind... Dat er op economische zaken, uh, Henk Kamp, vind ik, daar verwacht ik veel meer van dan er nu gebeurt. Dus Wie weet komt ik in uw verwachting uit? Ik ga onderbreken, want uh, het zit erop. Tjeetje. Ja, dat gaat snel, Jos Heijmans. Moeten Heimans. we aftellen, van 10 heel aan we gaan 0, niet zoals toen, met Radio Veronica. Nee. Nee. Oh, ja. oh, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, dan zijn we te vroeg gestopt. Dat moeten we heel lang tellen, nee. Oh, ja. Jos Heijmans, hoorde u als laatste, heel erg bedankt. Kees Verhoeven bedankt, Mona Keijzer bedankt tom mee is bedankt en Ria Katz bedankt. En alle oh. panelleden die hier niet waren, heel hartelijk bedankt. En jullie bedankt ook. Jullie bedankt voor de mooie uitzendingen. definitieve ja, einde van Ciao. de villa. En de hele redactie en Ger en ik natuurlijk... willen de luisteraar ook danken voor hun gewillige oor... en hun zeer gewaardeerde aandacht al die jaren. En Iedereen een mooie jaarwisseling toewensen. Het gaat u goed. Ja. Op uw radio gaan we verder met het nieuws van half vijf. Het NOS-journaal, Renate Evers. De strijdende partijen in Zuid-Soedan... hebben een akkoord bereikt over een staak tot vuren. President Kier en rebellenleider Machar sturen vertegenwoordigers naar Ethiopië... voor overleg over een permanente wapenstilstand. Kier beschuldigt Machar ervan dat hij een staatsgreep wilde plegen... maar Machar ontkent dit. Bij het geweld in Zuid-Soedan... zijn zeker duizend mensen om het leven gekomen...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 Sinds vanochtend zijn diverse ongelukken gebeurd met vuurwerk. Sinds tien uur mag vuurwerk worden afgestoken. In Rotterdam moesten drie jongens naar het ziekenhuis... die zouden hebben geprobeerd om een spuitbus op te blazen. Volgens eh, eentje raakte zijn hand kwijt... en de twee anderen liepen een hoofdwond op. In het Groningse Hoge Zand is een huis uitgebrand... nadat kinderen er met vuurwerk speelden. In Amersfoort is een kat doodgegaan gegaan nadat vuurwerk in zijn achterwerk was ontploft. De eigenaar heeft aangifte gedaan. De kat werd zondagavond zwaargewond in huis gevonden en de eigenaar heeft hem laten inslapen. De man uit Amersfoort adviseert buurtgenoten om dieren binnen te houden rond de jaarwisseling.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 Verkeersinformatie op Auwjaarsdag. René pas het. Met alleen files door aanrijdingen, want het is niet druk op de weg. Maar op de A12 Utrecht Den Haag is het wel vastgelopen. Na een aanrijding tussen Harmelen en Nieuwerbrug, 3 kilometer. En bij Rotterdam, wat drukt ze in het Westland op de A20 vanuit de stad naar Hoek van Holland. Bij Maasluis 2 kilometer, ook nog een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Helemaal dicht is de provinciale weg N331, Zwolle en Meloord. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten tussen Stadhagen en Hasselt.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 Is zijn allereerste oudjaarsconferentie. Met alle respect. Theo Maas, 31 december om half 11 bij De Vara op Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Hele middag. 31 december en dus een knallende uitzending. We zijn in Ede, we zijn in Vlaardingen. Verder het laatste nieuws uit Zuid-Soedan. Renate had het er net al over, dat bestand wellicht. Slotstand van de AEX, het is een record. We hebben het ook over de omzet, ook een record. Tijdens, nou ja, een record ging iets minder... tijdens de kerstdagen van de supermarkten. Verder het vervolg van de Matrix bij het schaatsen. We maken de balans op en het zal u niet verbazen... dat niet, dat niet alle schaatsploegen tevreden zijn. Nog één keer dan, tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Zuid-Soedanese rebellen leiden Mashar en president Kier van Zuid-Soedan... die zijn het eens over een wapenstilstand... en ze sturen allebei vertegenwoordigers naar Ethiopië voor overleg. Er is al weken strijd tussen troepen van de voormalige vicepresident Masjar... en president Kier. De deadline, die de buurlanden hadden gesteld voor een staakt het vuren... loopt over een paar uur af. Correspondent Koert Lindeijer aan de lijn. Koert, net op tijd dus.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 dat beide partijen wel akkoord gaan met een stakend vuren. Nou, dat zullen we moeten, moeten zien in de komende paar uren... want tot enkele uren geleden werd er nog steeds hevig gevochten. Ja, want dat zijn die berichten die ook naar buiten zijn gekomen. Namelijk dat er gevochten wordt om de stad Bor. Vanochtend begon solda begonnen soldaten van Riek Machar... een aanval op de strategische stad Bor. En volgens Riek Machar is die stad inmiddels ingenomen. Nou, Rijek-soldaten werden daarbij geholpen bij dat offensief op uh, Bor... Door de zogenaamde White Army, het Witte Leger. Dat is een soort traditionele defensiemilitie van Rijks Stam de Noir. De naam Wit komt uh, van het feit dat ze zich insmeren met as tegen moskieten. Daarom uh, heet ze de White Army. Army. Nou, die aanval is, uh, is gelukt. Die, die jongens van de, van de White Army, dat zijn uiterst gevreesde en ruwe strijders en hebben in het verleden zeer op zeer grove wijze de mensenrechten geschonden. Ze vallen gewoon burgers aan. Nou, misschien is deze belangrijke verovering van Boer een poging de positie aan de onderhandelingstafel te verbeteren, uh, maar het toont in ieder geval aan dat de strijd nog lang niet voorbij is. Nee, wat de buurlanden hebben gezegd, over die onderhandelingstafel gesproken, dat ze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 Want dat is de reden voor de buurlanden om op deze manier op te treden. Ze zijn als de dood dat het conflict overslaat. Ze zijn bevreesd dat het conflict overslaat. En vergeet niet hoeveel er financieel geïnvesteerd is in Zuid-Soedan... in de afgelopen paar jaar. Er zijn gigantische projecten bedacht. Spoorlijnen, snelwegen, noem maar op. Allemaal projecten van de buurlanden samen met Zuid-Soedan... voor miljarden dollars gefinancierd door China. En al die projecten in een poging centraal... Afrika open te leggen door die projecten. Al die projecten die, die komen in gevaar als de oorlog doorgaat. Dankjewel, Koert. Koert Lindijen was dat. Naar Nederland dan. Sinds vanochtend tien uur... mag het officieel worden afgestoken vuurwerk. Niet iedereen is er even blij mee. En daarom heeft een aantal gemeenten vuurwerkvrije zones ingericht. Bijvoorbeeld in Vlaardingen. Er wordt rustig op losgeknald. Ook in Vlaardingen, want niet overal is een vuurwerkvrije zone. Hier mag het nog, hè? Ja, het mag nog, ja. absoluut. Mag en de kinderen een? al een beetje bezig met wat? Ja. ja. Grondbloemen? Met grondbloemen. En, en, en knallen die ook, die jij hebt? Ja, ik weet niet. Ik heb ze nog nooit uitgeprobeerd. Nou, laat maar eens horen. Mag ik eentje doen? Ik... Ja. Het is wel rustig hier. Dat is helemaal goed. Burgemeester Tjerk Bruinsma. Want als je in het centrum komt, in het winkelcentrum... daar is het inderdaad rustig. Ja, dat is fantastisch. Uh, en dat was het vorig jaar niet, neem dat van me aan. Toen was het een stuk uh, drukker en vooral veel rotjes werden er toen, wat gillende kinderen, maar dat ja. moet kunnen natuurlijk. Maar er uh, werden er veel rotjes, zwaar vuurwerk ja. afgestoken en daar hadden er veel uh, winkelend uh, publiek had last van. Dus ja. uh, dat is de reden dat we gezegd hebben, laten we proberen vuurwerkverbod af te kondigen. Ja. En uh, ja. nou, voor, voor dit moment blijkt het een ik beetje ik te werken. Ik zie een beetje op straat, een beetje troep nog liggen. Ja, dat kan. Dat zijn ook wat bladeren, vergis je niet. Ja, maar ja, ik zie ook vuurwerk. Ja, je ziet ook ja. vuurwerk. Dat klopt, klopt. Nou, dat hebben we dan even gemist. Want, want dat is natuurlijk een beetje het punt. Hoe handhaaf je het? Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Je moet dus voldoende handhavers hebben om dat voor elkaar te krijgen. Nou hebben wij allemaal extra mensen. We hebben natuurlijk onze eigen lichtblauwe brigade, zoals wij dat noemen. Dat zijn mensen die mogen verbaliseren. Maar we hebben ook mensen ingehuurd van het beveiligingsbedrijf. En uh, ja, die proberen dat te handhaven, ook op fietsen, op bikers ja. uh, zijn dat. En uh, ja. ja, die zijn wel snel ter plaatse, dus ik hoop uh, dat ze succesvol zullen zijn. Vinden de mensen het ook fijn? Want daar doet u het beslotverrekening voor? Ja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de, aan de mensen zelf. Maar misschien kan je dat zo nog even doen. Maar uh, over het algemeen denk ik wel. Want als je aan het winkelen bent, let je niet op op je omgeving. Je let op de artikelen in de winkel of wat je net gekocht hebt. Of je bent met gedachten ergens anders. En als er dan ineens een rotje achter je... en van verzeker dat zware vuurwerk achter je neerploft... dan schrik je natuurlijk uh, echt... Uh, verschrikkelijk. En, uh, dus ik denk dat uh, de, de, de, de, ja, het winkelend publiek, de Vlaardingers, het ja. wel waarderen. Ja. Meneer op de fiets, uh, uh, door het winkelcentrum, ja. geen last van vuurwerk hier? Tot nu toe niet. En? Uh, is ple plezierig, ja. <laughs> ik stapte best met angst op de fiets. Ik denk van, nou ja, wat gaat er gebeuren? Maar dat nou, valt mee. Ja. Ja. Dat is lekker. Prima, uitstekend. Als ja. nou alleen hier in het centrum zouden ze nog meer plekken moeten doen? Ik vind van niet. Het moet gewoon kunnen. Die ene dag in het jaar moet, moet kunnen. Ja, fijne jaarwisseling. Goed zo, hetzelfde. En is dit een voorbode voor wat komen gaat misschien een heel vuurwerkverbod in Vlaardingen? Nou, dat gaat ons natuurlijk helemaal niet lukken. De Tweede Kamer heeft daar verschillende malen over gediscussieerd. Geen overeenstemming over een vuurwerkverbod uh, in heel Nederland. Dat, ja. dat, dat lukt gewoon niet. Dus een meerderheid is daar niet voor. Het hoort er ook een beetje bij, zeg ook. Het hoort er ook een beetje bij. Uh, je ziet ook steden, grote steden zoals Rotterdam, die gaan hun eigen show organiseren. Uh, maar ja, dat voorkomt natuurlijk ook niet het vuurwerk en eventueel schade in je eigen gemeente. Dus wij doen dat om die reden niet. Maar uh, ja, ik, ik denk dat zo'n centrum hè, dat, dat wel een uitgelezen plek is... om te zeggen, laten we het daar nou niet doen. Jullie zijn er, heel goed. Ja. De Blauwe Brigade is ook gearriveerd. Toezicht en veiligheid. We gaan met uw patten. Is Dat is goed. Kom helemaal naar... Ga, gaan we eens kijken hoe het hier is in Vlaardingen. Verslag was van Menno Remeijer. en hoe het is in Vlaardingen... en of die vuurwerkvrije zone te handhaven is, dat horen we dus straks... Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Eerst gaan we eens naar Australië, want in Australië is het al 2014. Gelukkig nieuwjaar, Robert Portier. Ja, hartelijk dank voor jullie. Duurt het duurt natuurlijk nog een paar uur, maar bij mij is het feest inmiddels dik losgebarsten. Uh, groot vuurwerk net achter de rug, uh, dus het uh, nieuwe jaar is er goed ingeknald. Ja, en een groot vuurwerk, dat is bij jullie echt een groot vuurwerk, hè? Ja, dat klopt. Het bekendste vuurwerk is dat in Sydney, in bijna alle plaatsen in Australië, vindt wel een soort van vuurwerk plaats. Maar eigenlijk het vuurwerk dat wij met z'n allen zien, eigenlijk in de hele wereld ook, is het vuurwerk van Sydney. En dat laat zich alleen maar beschrijven in superlatieven. Ik heb laatste statistieken er weer eens even bijgezocht. Er is in totaal voor 7000 kilo aan vuurwerk overal opgehangen en aangebracht... Dat kost bij elkaar 700.000 dollar, dat is iets van, uh, van 4,5 ton. Um, en dat gaat in, uh, in 12 minuten de lucht in. Nou, je kunt je voorstellen, uh, wanneer er 25.000 vuurpijlen de lucht in gaan, dat dat indrukwekkend is. Nou, de anderhalf miljoen mensen die daarop afkomen, genieten dan ook met volle teugen. Ik zei het al, het is eigenlijk alleen in superlatieven te beschrijven. Over de hele wereld zien een miljard mensen dit vuurwerk. Ja, daar kan je zelf niet tegen opknallen. Nee, absoluut niet. Het, uh, ik zou het eigenlijk wel willen natuurlijk, maar het mag ook gewoon niet. Want in Australië zijn er hele strenge regels. Uh, het afsteken, het kopen en het uh, uh, opslaan van vuurwerk. Dat is eigenlijk alleen maar voorbehouden aan mensen die er verstand van hebben. Uh, mocht je zelf vuurwerk willen afsteken, dan zul je eerst een training moeten volgen. Vervolgens moet je een vergunning aanvragen. En zo'n vergunning mag maar vier keer per jaar worden afgegeven. Dus ja, als die drempels uh, worden opgeworpen, dan wordt het vanzelf natuurlijk ook moeilijker om, uh, om aan vuurwerk te komen. En vandaar dat het alleen maar professionals zijn die dit doen. Nou, ik vind het helemaal niet erg, want het betekent automatisch dat het vuurwerk stukken beter is dan uh, wanneer ik een paar lullige pijltjes afsteek. Robert, doen ze daar ook aan goede voornemens? Ja, ongetwijfeld wel. Ik heb mezelf voorgenomen om dit jaar maar even geen goede voornemens te maken. Er zijn namelijk zoveel die, uh, die ik uh, niet heb kunnen inlossen afgelopen jaar... Dat ik nog een heel lijstje heb af te werken. En ik vermoed eerlijk gezegd dat in Australië ook heel veel mensen met hetzelfde probleem zitten als ik. Dat ze morgen goede moeten beginnen aan het nieuwe jaar. Dat ze waarschijnlijk minder willen gaan roken, beter willen gaan eten, nog meer willen gaan sporten. Nou ja, we zullen in februari of in maart wel zien wat daarvan terecht is gekomen. Ik vermoed eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Je klinkt nog behoorlijk nuchter. Proosten ze daar wel op het nieuwe jaar? Ja, absoluut. Want dat is iets waar, waar geen goed voornemen aan te pas hoeft te komen. Australiërs houden van een drankje. En zeker natuurlijk op, uh, op zo'n dag als vandaag. Er zijn uh, rondom uh, de haven in, uh, in Sydney ook heel erg veel cafés die daarvan profiteren. Die speciale feesten en partijen natuurlijk organiseren. Waar je bijna zoveel kunt drinken als je, als je wilt. Of in ieder geval als je op kunt. Uh, en ik uh, vermoed uh, dat wanneer die uh, cafés en die restaurants hun deuren sluiten... dat heel veel mensen thuis nog wel eventjes door zullen gaan. Dus ja, uh, dat drankje van mij, dat moet nu nog eventjes wachten. Daar ga ik zo meteen aan beginnen. Oh. Uh, maar je kunt er donder op zeggen dat het niet bij eentje gaat blijven vandaag. En de oliebollen en de appelflap? Nee, die heb ik helaas niet uh, kunnen vinden. Ze worden gemaakt door, uh, door bepaalde bakkerijen. Uh, maar in mijn geval, ik uh, heb het gewoon gedaan met een uh, lekkere salade vandaag. Ik heb iets op de barbecue gegooid. Wat dat betreft een typisch Australische maaltijd om het jaar uit te luiden. Uh, misschien dat die oliebollen uh, zijn weg weten te vinden naar mij in het nieuwe jaar. Wie weet. dankjewel en veel plezier alvast in uh, het nieuwe jaar. Hij al in 2014. Robert Portier. Wij zijn nog in 2013 met de laatste files van het jaar in EPZ. Ja, het zijn er uh, niet veel, Bert. Maar op de A12 utrecht daarna heb ik er één gevonden. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Nieuwebrug. 4 kilometer, de rechterrijstel is dicht. En in het Westland staat het stil. Op de A20 van Rotterdam naar Hoek van Holland. Bij Maasluis een aanrijding. 3 kilometer file levert dat op. En daar is de rechterrijst ook, ook dicht. En al een tijdje afgesloten is de N331. De provinciale weg Zwolle en Meloord. Er is een aanrijding geweest tussen Stadhagen en Hasselt. En de afsluiting daar is in beide richtingen. Storm in de eurolanden en de bankenwereld die lijkt te gaan liggen, misschien wel te zijn gaan liggen. Even hadden we het in het voorjaar nog over de paniek rond uh, Cyprus, maar dat waaide over. Slovenië deed het nog moeilijk, maar ook dat waaide over. Spanje is sinds vandaag al helemaal definitief van het Europees infuus. Het land vroeg en kreeg ruim 41 miljard euro om de noodlijn aan de banken overeind te houden. Maar gaat op eigen kracht verder. En drie weken geleden besloot ook Ierland om de broek voortaan zelf op te houden. Kortom, 2013 lijkt toch wel een jaar van herstel te zijn geweest. Daar gaan we over praten met Harald Mening, econoom en hoogleraar bankwezen en financiering in Tilburg, Goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we, net zoals Van Rompuy, geloof ik laatst zei, zeggen... dat de eurocrisis voorbij is? Nou, ik zou zeggen, so far so good. Maar er zijn nog wel belangrijke uitdagingen voor 2014 en verder. Ja, so far so good betekent tel je zegeningen. Tel je zegeningen. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben we natuurlijk de beroemde woorden gehad... van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank... dat hij alles zal doen om de euro overeind te houden. En dat is toen ook geformaliseerd in een beleid... dat ECB uh, de obligatie het schuldpapier van probleemlanden kan, uh, kan opkopen. Daardoor zijn de rentetarieven verlaagd. En in dit jaar, aan het eind van dit jaar hebben we ook nog overeenstemming bereikt... over de bankenunie die er in de toekomst gaat komen. Ja. Uh, dus er zijn een aantal duidelijk positieve ontwikkelingen. En is Cyprus, het gekke is, uh, dat was aanvankelijk negatief... maar misschien toch ook wel iets positiefs geworden? Want daarna kreeg je die ministers van Financiën... en die zeiden, ja, uh, zo gaan we het voortaan uh, niet meer doen. Nou, Wat, wat heel belangrijk is, ook wat, wat Cyprus naar voren heeft gebracht... is dat als banken in de problemen komen dat we dan niet er automatisch meer van kunnen uitgaan... dat de redding door de belastingbetalers zal plaatsvinden... in een land of de Europese belastingbetaler... maar dat er ook een bail-in moet plaatsvinden... dat met name dus de aandeelhouders en de obligatiehouders... verliezen moeten nemen. Dat hebben we precies, ook gezien. Dat is een bail-in eventjes dat, voor de, ja, iedereen die niet dagelijks college bij u volgt. Een BELIN betekent dus dat dus de aandeelhouders en de crediteuren van de bank... obligatiehouders, houders van achtergestelde leningen... met verliezen worden geconfronteerd. En zoals u weet, hè, dit hebben we ook bij SNS Real gedaan... in februari van dit jaar, toen die werd genationaliseerd... hebben daar ook die, die aandeelhouders en obligatiehouders hebben daar verliezen moeten nemen. Ja, en Cyprus, behalve de symbolische werking... en dat het dus model staat voor iets nieuws... maar gewoon de crisis in Cyprus, die is echt voorbij, geneutraliseerd? Nou, het land zal natuurlijk wel nog heel veel economische hervormingen moeten door... En je hebt ook, natuurlijk ook gezien dat werkloosheid is opgelopen naar, naar hoge niveaus. Dus dat land is nu wel, denk ik, door een dieptepunt heen, maar gaat wel weer verder omhoog. Maar dan zie je verder altijd uh, dat er her en der van die veenbranden uh, uh, toch zijn. Dat je denkt van nou het is voorbij, maar het is toch niet voorbij. Neem bijvoorbeeld Slovenië. Ja, nou kijk, wat we, Slovenië is natuurlijk een land wat nu uh, voor een paar miljard voor zijn de banken gered. Hè, uh, maar er zijn twee uitdagingen die in Europa eraan komen uh, vanaf 2014. Ten eerste hebben we het komend jaar een grote doorlichting van de balansen van de banken in de eurozone. Hè, dat noemen we de Asset Quality Review en Stresstest. En het gaat erom dat we nou die verliezen, de verborgen verliezen in het Europese bankwezen boven tafel krijgen. En dat we dan die banken weer van nieuw kapitaal voorzien. Want als we dat niet doen, dan kunnen die banken ook niet weer in de toekomst in voldoende. Een nieuwe kredietverlening aan bedrijfsleven geven. En dat is slecht voor herstel van economische en groei. dat is echt een goede stresstest. Want het is niet de eerste keer dat we het al van een stresstest hebben. Nee, we hebben er al twee gehad. En die bleken dus te soft. De grote punt is nu de vraag van... wie gaat voor deze uh, verliezen in dat Europese bankwezen opdraaien. En er zijn eigenlijk twee uh, visies vanuit de Europese Commissie... maar ook vanuit Duitsland, maar ook vanuit Nederland. Hè, vanuit Duitse Bloem is heel erg de visie... dat het dus toch een belin moet zijn met, in eerste instantie dus aandeelhouders en houders van achtergestelde leningen. Terwijl Draghi van de ECB heeft gezegd... ja, dat is alleen het geval als een bank echt helemaal failliet is. Maar als een bank toch nog niet helemaal failliet is... maar nog een positieve kapitaalratio is... zouden toch de overheden dat in eerste instantie moeten kunnen doen. Dus en, daar krijgen we nog wel wat discussie en over. Omdat dit niet goed is uh, uitgekristalliseerd... er zijn eigenlijk twee visies, twee filosofieën... Ja. bestaat daarmee het risico dat de ECB... die deze stresstest gaat uitvoeren... in onvoldoende mate strik kan zijn... Uh, om die banken daar door te lichten. En dat betekent dat we dan voor een derde keer wellicht... weer niet die banken op orde krijgen. Ja, Want ik begon de vraag uh, met eigenlijk de vraag van... zijn er nog meer veen, uh, veenbranden? Nou, dit is dus de eerste. Hè. Als we dit niet goed krijgen... dan krijg je een beetje een scenario van richting Japan... waar ze ook tien jaar uh, bezig zijn geweest om de banken door te lichten. Nou, dat is heel slecht geweest voor de Japanse economische groei. Um, de tweede mogelijke veenbrand is natuurlijk dat in het hele... Uh, ...eurosysteem... In de, uh, ...gaat het natuurlijk om dat landen bezuinigen... ...maar met name ook economische hervormingen doorvoeren. En wat heel erg zorgen baart... ...is dat Frankrijk... Uh, toch nog steeds heel veel moeite heeft... om een begin te maken met de economische hervormingen. En dat zou ertoe kunnen leiden dat op een bepaald moment... financiële markten uh, dat minder gaan vertrouwen... dat de kredietwaardigheid van Frankrijk verder naar beneden gaat. En dan kan je dus weer een vertrouwenscrisis krijgen... dat obligatiehouders hun stukken gaan verkopen... dat dat ook weer uitstraalt in Spanje en Italië... en dat dan die eurocrisis weer terug zou kunnen komen. Ja, Dus we moeten echt op Frankrijk letten. Laten we nog eventjes uh, aan het slot van het gesprek... het hebben over de Nederlandse banken. Nou, SNS Real heeft u al genoemd. Nou, de Rabobank, daar weten we allemaal van, heeft een flinke deuk in het imago opgelopen, de Libor crisis. Kun je in een paar zinnen zeggen van hoe die banken ervoor staan? Nou ja, we hebben natuurlijk situatie dat sinds 2008... drie van de vier systeembanken met, uh, met overheidsgeld uh, gered zijn. Uh, ING is natuurlijk grotendeels bezig met het terugbetalen van de uh, kapitaalsteun. Dat is, dus dat gaat goed. Uh, ABN AMRO zijn natuurlijk plannen om het over een aantal jaren te privatiseren. Maar ook de Nederlandse banken zullen worden onderworpen aan die stresstest... vanuit de Europese Centrale Bank in Frankfurt. En het is niet uitsluiten dat daar ook nog verliezen zullen moeten worden genomen. Maar daarvan... Dan zul je kunnen zeggen, denk ik dat het wel uh, relatief zal meevallen? De Nederlandse bank is al actief geweest om mm -hmm. banken te dwingen om zeg maar voorzieningen te treffen voor commercieel vastgoed, maar ook hier kan natuurlijk nog toch nog wel een aantal verliezen boven tafel komen. Ook een spannend jaar, dus voor de Nederlandse bank, een aantal dingen waar we dus op moeten letten, ook het komend jaar, meneer Benink, Ik dank u wel, Harald Benink, econoom en hoogleraar, bankwezen en financiering in Tilburg. Was dat.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 You don't have to stay. Douwe Bob was dat. Willemijn Hubert om over het weer te praten. Willemijn, nog een paar uur. Dan gaan we dit doen, hè? Ja, wij moeten nog even op wachten. Ja, we moeten nog even ja, wij op wachten. Wel. Maar waar we het gisteren over hadden, de grote vraag is: uh, hoe gaan we het doen? Ja, niet uh, hoe we die lontjes aansteken, maar met wat voor weer? Ja, wat dat betreft is er eigenlijk weinig uh, veranderd. Het ziet er nog steeds naar uit dat op heel veel plaatsen gewoon een een natte jaarwisseling gaat worden. Ik verwacht nog steeds geen plansregens, geen 40 millimeter in de korte tijd. Maar ik denk wel als je een half uur buiten staat, dat je ook aardig nat kan zijn. En uh, op dit moment ligt uh, eigenlijk net uh, boven het oosten van Engeland... een uh, hele langgerekte zone met neerslag. En die schuift de komende uren nog steeds verder onze kant op... En ik verwacht hem precies zo rond de jaarwisseling midden over ons land. Dus eigenlijk overal, overal nat of in het westen droog? Ja, ja ik, ik heb al een beetje de hoop dat het in het zuidwesten... dan langzamerhand weer wat droger begint te worden. Misschien dat het noordoosten dan nog, uh, dan nog net droog is. Maar daartussenin ligt die zone. En het is wel een enigszins verbrokkelde zone. Ik verwacht ook dat in het westen de activiteit echt heel snel uitgaat. Maar in het oosten nou ja, zou het dan ietsjes harder kunnen... En hebben we last... Tegen, want ik, we horen de gillende keukenmeid ook ja. een beetje op de achtergrond... Ja. He, hebben we last van de wind? Nou, dat verwacht ik niet. Ik denk dat de land inwaarts een, een, toch een meest matige wind uh, komt te staan. Misschien een zwakke wind zelfs in het, uh, in het oosten... Maar meest kracht 3, 4 boven land. Aan zee, 5, misschien een 6 op de Wadden. Windkracht 6, een krachtige wind. Maar eigenlijk is dat uh, vrij normaal. Dat, uh, weinig bijzonderheden wat dat betreft. En, mo en, en morgen nieuwjaarsdag, wat wordt het dan? Nou, ik heb het idee dat het grootste deel van nieuwjaarsdag uh, droog gaat verlopen. Niet al te veel zon, maar af en toe een, een sprietje zon. En pas tegen de avond krijgen we opnieuw vanuit het westen. Weer regen. Oké. Okay. Zeg, kunnen we de agenda even trekken? Want ik wil afspraak maken om uh, af te spreken wanneer die winter begint. Ja, wanneer zou je dat graag willen? Uh, ik, ik wil willen. 29 januari, kan dat? Nou, Ik heb in ieder geval nu tot en met 10 januari ongeveer gekeken. Er zit geen winter in de verwachting. Dus zullen we daarna weer verder spreken? We spreken elkaar over wat. En hey willen wij een goede jaarwisseling? Dank je wel, Vanavond regent het dus als je vuurwerk gaat afsteken. Maar overdag vandaag was het droog. In Ede bijvoorbeeld waren de kinderen al vroeg op de straat. En dan waren ze te vinden met tassen vol met vuurwerk. Ik heb sterretjes. Je hebt sterretjes? Ja. En ik heb deze. Wat is dat? Dan zijn er zo'n bandje, dan moet je gooien en gaat het ontploffen. Ik heb gewoon een stok waar allemaal kleurtjes uitkomt. Ik had net ook zo'n stok met kleurtjes, en nu gooi ik rotjes. Mogen jullie van achterop blijven? Ja. Kijk, nou gaat hij met de kleurtjes omhoog. Eén, twee. Allee, vandaag is het wel beter te zien. <laughs> ja, het is een beetje te licht, hè? Ja. Zo, daar komt de buurman aan. Wat heeft u allemaal? Oh, dit is uh, allemaal van Vrolijk Vuurwerk. Dat is uh, in samenwerking met de voedselbank. Uh, dat, we delen dat uit aan uh, ja, kinderen die het wat armer hebben, zeg maar. Dus zijn wij, uh, of mijn zwaar heeft allemaal van die pakketten samengesteld. En dan uh, ja, lopen de mensen een beetje langs. En dan maken we ze blij dat ze toch wel wat vuurwerk hebben. Ja, dat is het verhaal. De stichting heet Vrolijk Vuurwerk? Ja, dat heeft hij zelf opgericht via Facebook volgens mij. En in samenwerking met de voedselbank, uh, waar mensen de pakketten om voedsel uh, op te halen, krijgen ze een vuurwerkpakketje erbij. Nou. Wat leuk, mag ik even meelopen? Ja, tuurlijk. Ja. Geen probleem. Eens even kijken. Goedemorgen! Hi. Namens vrolijk vuurwerk. Een pakket, alsjeblieft. Dankjewel. Wat zit erin? Brit, wat zit erin? Kijk eens. Kijk, in een aansteekloop. Ja, wij hebben heel veel! Hebben jullie al vuurwerk? Veel. Een beetje, hè? Ja. ja. Oh, kijk. Allemaal voor jou, Brit, denk ik. Allemaal voor kindjes. Wat zeg je dan? Dankjewel. Laten we zien wat jullie hebben. Oeh. Wat gaan jullie vanavond doen? Uh, potten en zo, sier, gewoon. Doe jullie wel een beetje voorzichtig. Die gaat volgens mij herrie maken, hè? Leg er aan wat jij die vindt. Ah, man. Dat is ook een opmerking van wat je herrie vindt. Die werd gemaakt tegen onze verslaggever Colette Van Nuenen. Zij was dus in Ede vandaag. Straks meer nieuws.